...in Rotterdam van Feyenoord. In de Kuip werd het 0-1 door een doelpunt van Landzaad. De uitslagen van de andere wedstrijden... ADO Excelsior 2-1, VVV AZ 0-1 en Utrecht De Schraafschap 2-2. Het weer, opklaringen en geleidelijk bijna overal helder. Temperatuur vannacht plaatselijk net boven het vriespunt. Morgen overdag bijna overal zonnig, bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu, de Nightwalk. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. W Nightwalk The on air dance show DJ Dance for FM. Mario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 Zaterdagavond een wandeling over het strand over de Duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, welkom en je erbij bent. Nightwalk. Tot nog één uur zijn we bij met het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Dus voor de volgende bent, showbiz nieuws, de partyupdate, Nightwalk 10. En straks vanaf 12 uur, niemand minder ons eigen resident DJ Mauzon, Zo'n uur lang live in de mix op de radio. Maar het is natuurlijk zoals altijd lekkere muziek, want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zometeen onderweg... Uh, Garrett Wijn fusing Polaroid met Beautiful, maar eerst de laatste verschijning van David Kwetters samen met Bruno Marsh met Her World Goes On. Dat nu hier op CFM voor, en natuurlijk op Dance voor de Weg. Zodagavond. Dance Night. We're in show Just gonna stand there and watch me burn Well that's all right because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry Well that's all right because I love the way you lie I love the way you lie I can't tell you what it I love the way you lie You ever love somebody so much You can barely breathe when you're with them You meet and neither one of you Even though it hit them Got that warm fuzzy feeling Yeah, them chills used to get them Now you're getting fucking sick of looking at them You swore you'd never hit them Never do nothing to hurt them Now you're in each other's face Bewing venom in your words When you spit them You push, pull each other's hair, scratch. van Dance en R&B in de Mix op de radio. Ik, hoor, ik hoop dat ik vandaag een beetje... Ik hoor. Ik hoop dat ik vandaag een beetje dadelijk overkom. Want jij nog steeds die air zit in de maand. En al twee maanden ben ik echt snip en snip verkouden. Het zit allemaal vast. Last van mijn keel. Ik heb ook twee snoepjes in. En het presenteert heel irritant met snoepjes. Maar zonder die snoepjes uh, dan heb je helemaal pijn in, in mijn keel. Hoe de muziek van Garrett Winefield in Polaroid met Beautiful. En achteraan die fantastische plaat van Eminem Futuring Rihanna met Love The Way You Lie. En de volgende plaat is ook goed. Het is Sia met You've Changed. Dat nu hier op Sia. We hebben ze antwoord en natuurlijk op Dance for the Web. En zometeen we gaan ze even kijken of we nog een beetje leuke shownieuws feitjes hebben. Dat, maar eerst Sia met I've Changed. Unite Walks, Show Facts, Show Facts, Show Facts. Ja, leuke nieuwe plaat van Sia uh, met You've Changed. En ik zei natuurlijk I've Changed. ja, qua stem ben ik behoorlijk veranderd vandaag. Sia Wem wat het beste van dance en R&D in de mix op de radio. Dus de tijd een beetje showbiz nieuws. Eh, uh, Hier heb ze een kantoortje verlaten, dat wisten we allemaal natuurlijk. En nu tegenwoordig zit Rutte daarin. Dus uh, misschien is Rutte druk bezig met te spelen met de autootjes van... Uh, van uh, ...voorheen ga want die hebben acht jaar lang allemaal speelgoede auto's daar gehad. eens antwoord: Lindsay probeerde te ontsnappen. Lindsay Lowen zit met haar dikke reet opgesloten in de beroemde Betty Fortleek. om daar af te kicken voor haar cocaïneverslaving. Het mogen duidelijk zijn dat je daar als gast gewoon aan het behandelprogramma te houden hebt. Maar Lindsay is betrapt met een uitbraakpoging. Samen met een andere patiënt probeerde ze de trein af te komen. maar ze werd in de kraag gevallen toen haar partner in crime. en dit is echt waar met haar broek aan het hek bleef hangen. Hoe slapstick? De twee konden niks anders doen dan een bewaker roepen en hem om hulp vragen. We hadden zo zin in cola. We gingen een halen in de automaat in het ziekenhuis die vlakbij. Anders, Linsjes verklaring. In de kliniek is weinig toegestaan. En zaken als frisdrank, maar ook koffie en tv, zijn zeker niet toegestaan. Het is trouwens niet de eerste keer dat Linsjes zich, uh, zich niet gedraagt. Ze zou te veel mails versturen en haar GSM te vaak gebruiken. Gaat lekker lopen. Dus uh, waarschijnlijk blijven ze er voorlopig nog even zitten. En uh, ja, net als, uh, weet je wel, jullie van Gelder, hè? Hij ligt eruit. Persconferentie is allemaal geheimzinnig. Medische verklaring, medische ding. En dan in de volgende dagen volgende dag dan wordt er gezegd... Van, hij heeft weer cocaïne gebruikt en zelf ontkent hij dat weer. Maar ja, uh, om een lang verhaal kort te houden... de carrière van de, de man is uh, ten einde. Lady Gaga is uitgedaagd. Lady Gaga is uitgedaagd voor een heuse sing-off. youtube zangeres Alicia Epps zegt... Zeg maar de Amerikaanse Esme Dentus vindt zichzelf qua zingen... vier klassen beter en wil dat graag aan de wereld laten zien... Alisa heeft uh, lakken reputaties, zo blijft. Ik heb medelijden met Gaga. Ze is slechts een plastic pop gecreëerd door de muziekindustrie. En, uh, en dus is er van plan om Lady Gaga uit te dagen voor een zangwedstrijd. Met als inzet 1 miljoen dollar. En dat is de ultieme kans voor de mensen om te kiezen tussen echt en plastic. Of de zangwedstrijd uh, er ooit uh, van komt, is nog maar de vraag. Enerzijds heeft Alisa nog niet verklaard waar ze tijd vandaag gaat halen, anderzijds heeft Lady Gaga nog niet gereageerd op de uitnodiging. En wil je trouwens de concreter even checken... dan uh, moet je in toetsen Alicia Apps bij uh, YouTube. En dan kom je haar... Uh, ja. Dan kun je naar de kijken en naar de luisteren. Ik heb er nog niet naar geluisterd, maar... Uh, ja, hè? Hey. T.I. voorkomt een zelfmoord. T.I. is onlangs ingeslaagd om een man... ervan te overtuigen af te zien van een zelfmoordpoging. De rapper praatte in op een man die van plan was... om van de 22e verdieping van een flatgebouw te springen. De man stond op het dak van een flat in Atlanta. Maar ook een radische zon is gevestigd. T.I. luisterde op dat moment naar DJ Ryan Cameron... die vertelde wat er gaande was. De rapper reed meteen naar het gebouw... om te zien of er iets was wat hij kon doen. Volgens zegt, na het kalm, heeft TI ter plekke een videoboodschap opgenomen. Die ze, aan het man, die ze aan de verwarde man hebben laten zien. Deze besloot om af te zien van zijn poging om te springen. En is toen naar beneden gekomen. De politie heeft hem trouwens niet gearresteerd. Inmiddels is ook duidelijk wat ja, TI in de boodschap heeft gezegd. Niets in het leven is zo slecht dat je je eigen leven voor op het spel moet zetten. Ik ben hier voor je. Kom alsjeblieft naar beneden om met me te praten. Ja, TI, echt, echt geheld. En uh, Paris is uh, stiefmoeder. En het is bijna niet meer te stellen. Niet voor te stellen, maar Paris Hilton heeft een stiefdochter. Ze is een relatie met nachtclub-eigenaar Cy White. Waits. Namelijk is ze stiefmoeder van zijn zevenjarige dochter, Shy. Of Shay, hoe het ook wel uitspreken. In die rol bevalt, uh, bevalt Paris trouwens uitstekend. Ik ben echt helemaal weg van die kleine meid. Die is zo schattig en bijzonder. Ik heb een nieuwe beste vriendin erbij. We brengen elk weekend in Los nee, Vegas uh, tijd met elkaar door. En dan is echt zinnetje. Zij neemt het mee naar de film. En op maandagochtend brengen we haar naar school. Ze is waarschijnlijk de meest onverantwoorde moeder van de planeet, maar ze geniet het volle teugen. We brengen nu elk weekend samen door in Vegas... en we gaan winkelen, en ik neem maar mee naar de dierenwinkel... en we gaan met daar naar het Circus Circus Pet Park. en we doen normale dingen al dus Paris. Kortom, Paris is klaar voor het moederschap... en het is, mijn, het is mijn droom om vier kinderen te hebben voor mijn dertigste. Paris als moeder? Nou, ja. laagbaat. Zie je hem zo, want ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk overkomt... want met dat, met dat, als je verkouden bent in je oren, je keel, het werkt allemaal niet mee... Ja, het lijkt wel of een beetje splaak heb ik Had ik daarvoor ook wel trouwens hoor, maar nu valt het heel erg op. je wel voor Het beste van dance en R&B in de mix op de radio zaterdagavond. We gaan door met lekker muziek. En wat voor muziek? Een dagje van uh, P.I. Electro? Het Englishman in New York. Als je denkt, wat ik zou denken als ik dit zou horen, denk ik... Het past toch niet in dit programma? Nou, luister maar. Dit is een bijzondere versie. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Holland's number one... number one dance show. N night one. Saturday night. On ZFM. Coffee I take tea, my dear I like my toast done on one side As you can hear it's in my accent when I talk I'm an Englishman in New York See me walking down Fifth Avenue Walking can't hear at my side De is voorbij, de temperaturen beginnen langzaam een beetje af te zakken. Oh, moet ik zeggen, morgen wordt het weer een beetje beter, weer in ieder geval het zonnetje schijnt. We hebben regen gehad, van de week was het behoorlijk koud ik had wel iets van... Nou, uh, mijn vrouw zei van, uh, moet die verwarming niet aan? Nou, ik had iets van, hallo, weet je wat dat kost? Ja, wat dat betreft ben ik een krentenkakker hoor. Ik bedoel, het is nog geen winter, maar de temperaturen zijn behoorlijk aan de kant... van dat je denkt van, nou, het wordt toch eens tijd voor een verwarmingje, want het is toch best wel pristjes... Hoor de muziek van P.H. Electro met Englishman in New York. En achteraan deze plaat van Franco Maldine. En Think Trumpet, a Sunday Trumpet edit. En toen uh, was het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er al gaande we gaat het nu allemaal horen. This is party update. Party update. Zoals altijd beginnen heb je met framebusters in Escape in Amsterdam. Maar vandaag onze eigen voor zijn Raymundo resident van Escape. Met, uh, hij doet het samen met Firebeats, Norman Soares, Art Percussions en MC Kova. En in Electric at the Lux, at en we Ruby Wax. Dan vraagt framebusters in Escape in Amsterdam... Dan gaan we nog even verder opkijken. In de heilige musical hebben we... R&B Throwback. Met de Joe van Volk en Keith Sweat. Ja. En die die eigenlijk in Nederland nooit echt heel erg goed doorgebroken zijn, of groot, wel, natuurlijk. 100 jaar geleden was er Anvokken. De top jaren 90, begin jaren 90, Keith Sweat en Joe. Ook jaren 90, in Amerika deden ze heel erg goed. Tegenwoordig in Nederland wordt het nu een beetje bekend, maar ik moet zeggen, Keith Sweat, Keith Sweat heeft wel een paar Nederlands hitjes gemaakt. Joe daarentegen weer bijna niks. En de platen die nu in Nederland eigenlijk een beetje uitkomen en gedraaid worden... zijn de plaat voor een album. Wat, uh, wat ik in het begin jaren negentig al uh, op de kop heb gedikt. Nou, het is wel een leuk artiest. Ik ken hem nog niet, maar hij doet het leuk. Maar vol programma's gehad, dan, uh, ja, ja. Het is niet echt een wereldsterre, maar voor de R&B scene doet het goed. Dat is uh, vanavond in uh, Heidelijk Musical, R&B Throwback. Ik weet niet of het uitverkocht is, maar uh, ja, ik heb gewoon even langzaam. Ik weet wel zit er over het stadion van Isaacs. Vanavond in de Panama hebben we Turn Up The Bass... En dat is met Ray en Anita, oftewel uh, het oude Tour Limited, Bart Timbos, DJ Cowboy, a.k.a. SKG, Johnny De Mol en Freddy Farai. En Bart Timbos, die heeft ook tegenwoordig zijn eigen programma op de zaterdagavond bij uh, Decibel. En uh, dat heet ook Turn Up The Base, echt, echt, echt oude platen uit een Turn Up The Base uh, tijdperk, moeten we het eigenlijk noemen, begin jaren 90. Die hele serie Turrets erbij. Ik heb hem volgens mij nog ergens thuis. Ik weet niet waar. Maar oh, ergens onder in de kast liggen, ook. Ergens onder in de berg op of op zolder. We hadden een hele serie van. En nee, Bart Timmels heeft elke zaterdag. Hier uh, zat het op zondag, tegenwoordig op zaterdag. Echt al die oude plaatjes van toen die missie achter elkaar. Dus zeker, de moeite moeten waarschijnlijk daar een keer naar te luisteren. Het is gelukkig gevolgd het programma begint. Dus, hè, het programma voor Mij, dat is een ander genre als... hè, nou, ik ga niet doen, hè. Maar, degene van het programma voor Mij, dat ziet weer niet niet schoen. Zie je wel, mevrouw, met het beste van Dance R&B in de mix op de radio. We hebben vanavond in uh, Pakhuis, Wilhelmina, Beach Beyond. En dat is uh, met Pierre Force van Fox Records, Pirke L.P. Frames... Nee, dat is de organisatie. En de up is peer Post special guest, DJ. En de VJ is Kuif. Ja, ja wat moet ik denken? Ik weet het niet, maar... we moet gewoon even heen gaan en, uh, en kijken. Een beetje jazz, niet in, uh, in, in de Hotel Arena vanavond hebben we supermarket. XE. En dat is, uh, ja, geen idee... Die zijn allemaal geheim gelaten, Dus uh, dan kan je denken van nou, wat, wat zijn het? is van Rapido Events Amsterdam. Deze feestjes in de arena zijn meestal wel uh, dat top. Maar ja, weet ik weet niet wat ik gewoon. Vanavond in uh, Paradiso hebben we Pink Istanbul. En dat is met Bon Mart uit Istanbul. Hij is Live, Mr. Sue, DJ Lupe, meneer Broekje Vol en mevrouw, Roosje Vol. Ron Harry Met Sally, uh, Future Tess is more, Jonka en uh, meerdere DJ's uh, van de andere kant uh, van de wereld, oftewel dus vanuit uh, Istanbul. En in de basement hebben we en die komt niet uit Istanbul, maar die komt uit Berlijn. En uh, Loas World die komt uit uh, Boebahard Couture. En ook uit Berlijn en ook een beetje uit uh, Istanbul. Dus waarschijnlijk woont ze gewoon in Berlijn, maar komt ze oorspronkelijk uit Istanbul. Jongen, jongen, jongen. Al oh, info is lekker belangrijk. Het gaat om de muziek toch? Maar ik heb het, het, het allemaal op het lijstje gekregen. Dus dit het leest gewoon even. En eigenlijk een van de leukste feestjes die vanavond dan aan de gang is. Is Latin Village in de westengastfabriek. De Gold Edition. En dat is met uh, een hele waslijst. Latin House. Is uh, Stefan Vilijn. Glow in the Dark. Epster, Oliver Twist, Anthony Clameron, Jessica Garcia, d rashid Quintino, Kennedy. Mitch Crown en Bokshi. En in Latin Electric hebben we... ...Abstract, SP, Full Scale, Manga, Fanny Best... ...The Flexicon and the Party Squad, Melody en Bizzy. Uh, Latin House Classic Zaal hebben we Rob Boskamp, Brian S., Freya Del Sol... ...Daniel Mebius en Roviro. En als laatste hebben we D&C... En in het uh, zaal district Strictly Salsa, hebben we Roja, Mauri, Latin Master, Extremos, zelfs een workshop en Michel en Monika. Dat is uh, vanavond Latin Village in de Westengastpabriek, de Gold Edition. Nu tot 7 uur in de ogen. En vanavond, wat dichter bij huis, hebben we dikke dubstek versus... Uh, Brass Knuckles en dat is met Bong, Radnepunik, Flanagan, Osiris, Quest 1 MC en PJ Class A. Ja, patronaat vanavond, nu tot 4 uur in de ochtend, dikke dubstep versus Bronx Knuckles. En dan gaan we even kijken wat er in de stalker te doen is. Een stukje verderop, vrij stukje verderop, keihard in. En vanavond speeltuin. Maar niet de speeltuin voor de kinderen hoor. Want die liggen er al lang bed natuurlijk. Tot vijf uur in de ochtend ben je welkom in de stalker in het kromme Elleboogsteeg met Sven, Mike Ravelli, Miss Malera en Wijsnicht en Champagnepowder. Zeker de moeite waard om daar vanavond even slam te gaan. Stalker in Haarlem. Speeltuin. En tot zover alle feestjes vanavond nog uh, terecht halen met in Amsterdam. Ik zeg, ik het valt een beetje, beetje, beetje be tegen moet ik jullie zeggen, maar... Mag er pret het zijn, de plek om te drukken zijn, er zijn in ieder genoeg plekken waar je heen kan gaan. Je zou natuurlijk wel gewoon doen, zou het toeven. Wil dat met je meegaan, want het is echt heel veel dingen. Nou, sommige mensen vinden is, mogen geen namen noemen, maar Zien we hem zelf het beste van dance en R&B in de mix op de radio. We gaan terug naar de muziek hier op de radio. Holland's number one, na, na, na, na, number one dance show. Who Saturday night on ZFM. <oops> Even terug met tijd met een oudje van Beyoncé met Single Ladies. Put a ring on it. En dan voelt de plaats van de Opposites met Vandaag. vandaag. Het gebeurt allemaal een rare ding. Nou ja, rare ding. Je moet niet in Amsterdam worden tegenwoordig. Want tegenwoordig als je in Amsterdam in de buurt van een station woont... dan kan je zomaar eens in Messi een Messi en flikker krijgen. Het is echt... Het is te triest horen. De Opposites zingen erover vandaag niet op. hebben de stand voor... Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal nieuw is binnengekomen in de Rijk Walk ...en wat er deze week opeen staat. Zometeen naar de plaats van de Appelsins. Ik heb geen tijd te verliezen. Mijn tijden veranderen, zoveel dingen nog te doen. En daarom blijven we handelen, shit is nooit genoeg. Ik heb geen tijd om te wandelen, kid. Ik vol hem mijn gevoel, dat leidt mij het verstandigste. Ik heb dromen en doelen, maar ik vecht voor mijn doel. Ik zeg, je dromen zijn wel mooi, maar dat is slechts gevoel. Geloof, het zit niet in je hoofd, maar in de shit die je doet. Sta sterk, werk door, dan zak niet weg in je stoel. Ver van falen, maar ook ver van het eind Op zijn daams blijf vechten, ik ben gek van de pijn Dit is een verdriet, de hel, hoop, terror in mij De tijd om achterom te kijken, kilo verder we zijn Wil geen pijn op achterlaten, maar trots Gedachten laten me stressen, killen maar me kapot Ben overtuigd van mezelf en zo bepaal ik mijn lot Adem in, uit, door de stof. Ik heb het in dag nog. Maar na nou die kudde dieren buiten staan, als passen niet in hun wereld Ik voel me zo alleen, ik ben zo moe en na nou die spelletjes de bellen met delletjes, is gewoon een game Oh fuck me op oké, okay? maar dan moet ik anders met mijn leven doen Ik weet dat ik nog doe, maar ik stop ermee. mee Een jonge man in Amsterdam, maar ik ga mezelf kwijt Verboden vluchten overal en niemand delt op mij Policies, dus in de buggy. ik ken mijn matties Fuck iedereen en wat ze denken, net zijn mijn buddies. Mijn leven lang, mijn city kleiner, kan niemand mij vertellen Waarom dat dan aan het is, ik kan het niet begrijpen Want ik ben Hey, hey. Ik hoop dat ik vandaag nog gewoon overleef, dat ik morgen nog sta met mijn hoofd op de neus. Ik leef niet over een jaar of een maand of een week. Hey, je komt dat ik vandaag nog gewoon overleef. Ik hoop dat ik vandaag nog gewoon overleef, dat ik morgen nog sta met mijn hoofd op de nees Ik leef niet over een jaar of een maand of een week. Hey, je hey. komt dat ik vandaag nog gewoon overleef. Ik over alles werk aan de winkel, steeds meer die magazines. Zalm wat het beste van dance en R&B in de mix op de rijden We muziek van de Appelsits met vandaag. Ja, de dag dat je vandaag nog normaal over straat kan. Zonder aangevallen te worden, zonder verkracht te worden of wat dan ook. Toen laatst hoorde ik uh, in Amsterdam. Nou ja, Amsterdam heb je natuurlijk een paar keer op het nieuws gehad. Van uh, er wordt de een en de ander wordt er op een station neergestoken. Natuurlijk allemaal en je jeugd. Want tegenwoordig is gewoon echt uh, ja, bar en boos. Tegenwoordig lopen ze allemaal met een, uh, met een mes of met een gun op straat. En ik hoor laatst in Amsterdam. Uh, het, uh, het is tegenwoordig ook normaal niet omdat het in Amsterdam is, maar het gebeurt overal. Ook hier in Zandvoort. Dus je ziet wat jongeren doen en je geeft er een opmerking van: jongens, zij dat niet willen doen of zij even ergens anders willen gaan spelen. Dat je dan gewoon bedreigd wordt met, uh, hè, met een mes of met een pistool of met een honkbalknuffel op ze gaan je een familie afmaken. De opzet zong we erover vandaag en zo werd het even tijd door iets heel anders. <tied> De Night 10. Deze week, wat is er deze week allemaal gebeurd in lijst de lijsten en lijsten. De Night Walk 10. Je gaat het nu allemaal horen. Op nummer 10 deze week één plaats gezakt voor Armin van Buren Futuringen. Uh, Sophia Alice Baxter met Not Giving Up A Love. Op nummer 9 ook één plaats gezakt voor Timber met Romance. Op nummer 8 twee plaatsen is gezakt voor Jolanda Cool. Futuring D-Cup met Nino's Viet Americano. Op nummer 7 deze week blijven staan Junior Tony Jr. en Nicholas Knock, het illusion. Op nummer 6 vorige week nog 4 Swedish House Mafia met One. Op 5 blijven staan deze week Afro Jack Futuring, Eva Simmons, met Take Over Control. Op nummer 4, 2 plaats gezakt voor Ricky L. Featuring Nick met Born Again, de Valyric Soul Mix. Deze week op 3 vinden wij. Net als vorige week ook op 3, dus deze week ook deze plaats blijven staan. Lizza 3 D met N. Op nummer 2 deze week, de paper die vorige week nummer 1 was. En uh, ja, beginnen te kiezen, want ze maken een geitje toen hij nieuw binnenkwam. Ik geloof op nummer 5, twee weken geleden. Bruno Mars, just the way you are. Alleen dan in een denjasje. En deze week betekent dat wij alweer een nieuwe nummer 1 hebben. Bruno Mars heeft het een, een weekje volgehouden. Deze week een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Het is van de Swedish House Mafia. Versus Timmy Tempa met Miami 2 in pizza. En zoals we dat doen, ga je daar naar luisteren. De hoogste nieuwe binnenkomen deze week, in de Nike 10. Meteen nieuw binnenkomen. Bam! Op nummer 1: Swedish Sounds Mafia. Versus Timmy Tempa met Miami 2 in En die ga je nu horen hier op GFM Zandvoort. The Night Walk 10. Number one. She says she likes my watch, but she wants Steve's AP. And she stayed up for hours watching QVC. She said she loves my songs. She bought my MP3. And so I put her number in my bold BB. I got a black BM. She got a white TT, she wanna see what's hiding in my CK briefs, I tell her wear suspenders and some PVC, and then I'll film it all up on my JVC. Ah. Scene one. one, everybody get in your position, pay attention, and listen, we're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen, take one. One. for FHM. She like my black LV. We spilling LPR up on my APC. I'm in my PRP. S-M-R-N-I-S-B's Raven with S-H-M London to NYC. I got my visa and my visa. Hadiva and Hadila. Bitch, I'm up on the guest list with the Swedish house, mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies, and it ain't fucking easter. I'll wake up in the morning with a marquee so bamisa, with a girl that like a girl I live. Tilo and Queen Latifah. If you niggas are ballin', then boy I must be FIFA and that's that. The procedure from my to I mean, people. Dat was de nummer 1 uit de Nightwalk 10. De heren van de Swedish House Mafia. De deden dit keer samen met Tini Tempa met Miami 2 Ibiza. De nieuwe nummer 1. eveneens de hoogste nieuw binnenkomt in de Nightwalk 10. En dat betekent ook dat zo voor het eerste uur van de Nightwalk... zo meteen vanaf 12 uur nog binnen onze eigen resident DJ Mauzo een uur lang live in de mix op de radio... Maar tot die tijd nog even lekkere muziek, wat dacht je van? De nummer 1, ex-nummer 1, het de Walk 10. Bruno Mars, Just The Way You Are, de Daniel Perez US Would Love Remix. Ze zeggen tot aan de andere kant van 12 uur met de global handschrijter, DJ Monza. I'm not ZFM ZFM's FM Z FM's Night, Dance -night. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Annemarie Roosing met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel vindt dat de multiculturele samenleving in Duitsland volledig is mislukt. Dat zei ze op een bijeenkomst van de jongerenorganisatie van haar eigen partij, de CDU. Volgens Merkel werd er in de jaren zestig onterecht van uitgegaan dat gastarbeiders weer zouden vertrekken. De bondskanselier wil immigranten verplichten om Duits te spreken. In Ecuador is het lichaam gevonden van een van de vier mijnwerkers die opgesloten zit in een ingestorte goudmijn. Van de andere drie is nog niets vernomen. De mijnwerkers raakten ingesloten terwijl ze op 150 meter diepte aan het werk waren. Collega's zijn bezig de vier te bereiken door de ingestorte tunnel uit te graven en vanuit een andere gang een noodtunnel te graven. VVD en CDA hebben geen probleem met de dubbele nationaliteit van CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. De partijen twijfelen niet aan haar loyaliteit aan Nederland. PVV-leider Geert Wilders wil dat ze haar Zweedse paspoort inlevert, daarom dient hij een motie in. GroenLinks en PVDA zeggen dat ze de staatssecretaris niet laten vallen vanwege haar dubbele paspoort. Het NOC NSF wil tot en met de Olympische Winterspelen van 2014 niet samenwerken met oud-schaatster Greta Smit en haar voormalige coach Ingrid Paul. Ook krijgt Paul een jaar lang geen trainerslicentie van de Schaatsbond KNSB. Dat gebeurt vanwege de fraude die de twee pleegden tijdens de Winterspelen van 2006. Ze boden een schaatster 50.000 euro voor haar plek op de 5 kilometer. In de eredivisie.